Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. En de techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Vanavond word ik geassisteerd door Toni Reekelhoff. Zij is al een paar keer onze gasten geweest en heeft uh, in de vorige uitzending ook geassisteerd. Zij is vooral bekend geworden van het organiseren van de spirituele beurs in Casca. En deze wordt twee keer per jaar ge gehouden. Welkom, Tony. Dankjewel, Richard. Tony, je bent vandaag ook naar een beurs geweest. Ja, bij klopt. Meijer, in in Meijer. Bij Meijer en Strand in Meijer hebben we een beurs gehad vandaag. Hoe die was door dat? mij georganiseerd. Dus dat is voor mij altijd verrassend om te voelen hoe de sfeer dan is. Het was leuk. Bij binnenkomst was het heel uh, een donkere sfeer, maar daardoor wel heel intiem. Hmm. En dat kon je ook merken aan de gesprekken die je had met mensen. Hmm. Kon, je kon, uh, de gesprekken die ik gehad heb, kon je wel gelijk de diepte in. Ah, en dat was prettig om te ervaren. Het was jammer dat wat koud weer was. We moesten binnenwerken. Als ja. hadden we buiten kunnen werken. En dat had ik helemaal mooi gevonden. Dus die, uh... En is dit een, herhalen, een herhaling, uh, die beurs? Of is het een ja, ze willen geweest? het nog een keer gaan doen. Dit was een soort try-out. Ah, okay. Maar er is voldoende bezoek gekomen. En uh, ja, ze had zoiets van dit voelt goed. En degene die er waren vonden het ook oké. Okay. Dus ze gaat het denk ik nog wel een keertje neerzetten. En hoe heet de beurs? Ik heb geen idee. Nee? Ik weet dat zij Lona heet. Lona, ik ben ja. er via iemand binnengekomen. Dus helaas. Uh, dus de spirituele ik... beurs bij Meijer aan Zee. Bij Meijer aan Zee in Strand 16. Nou. Strand 16, ja. Uh, we hebben vanavond een inspirerende gast. Zijn naam is Simon Botman en hij komt uit Enkhuizen. Hij houdt zich bezig met een geheel nieuwe methode van ondernemen: namelijk ondernemen vanuit je essentie. En wat dat precies is, gaat u vanavond horen. En Simon coach bedrijven met deze methode. Welkom Simon. Ja, goedenavond Richard en, uh, en Tony. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je hier bent. Ja. Wij kennen elkaar ook al een tijdje, maar dat, dat komt klopt. vanavond in de uitzending wel uh, naar boven. Ja. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn ondernemen vanuit je essentie. Coaching van bedrijven, aangevuld met een heel leuk praktijkvoorbeeld. Kenmerken en mogelijkheden van het nieuwe ondernemen. En wie is Simon Botman? En We gaan nu eerst naar de eerste muziek. Met Gina Phillips en I live for you. You touch my hand. I live for you. Because your eyes, they understand. I live for you. body down, I won't deny you anything, look at me, I feel so different now, you're the one I cry to Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Simon Botman. Hij coacht bedrijven op een geheel nieuwe manier. En we gaan het in dit blok hebben over ondernemen vanuit je essentie. Nou Simon, je, vraagt, je snapt waarschijnlijk de eerste vraag al. Wat is ondernemen vanuit je essentie? Ja, dat is een goede vraag Richard. Want dat is natuurlijk een heel andere manier van ondernemen dan wat we gewend zijn. Uh, wat we gewend zijn in de ondernemerswereld is heel duidelijk doelen te stellen. Wat we willen bereiken in bepaalde, bepaalde geografische gebieden en in bepaalde uh, verlopen. We willen bijvoorbeeld een uh, groter marktendeel behalen binnen, uh, binnen drie jaar tijd, of meer winst uh, behalen en dergelijke. En dat werkt heel erg goed op een mentaal niveau. Dan kun je heel effectief mee, mee uh, ja, je doelen bewerkstelligen. Maar je kan ook verder gaan. Je kan ook zeggen, oké, okay, op een mentaal niveau kan ik dat gaan creëren, maar je kan ook achter dat mentale niveau gaan komen en dan kom je inderdaad bij je essentie aan. En die essentie is in feite wat je, wat je, wat je werkelijk bent, je ziel of je je werkelijke zelf. Er zijn vele benamingen voor wat allemaal op hetzelfde neerkomt. Maar dat is jouw, jouw bron eigenlijk. Je creatieve bron. En daar vandaan, als je daar connectie mee maakt. Dan kun je heel makkelijk um, dingen creëren. En dan is het niet gericht creëren. Maar meer op een, vrije, met, op een vrijere manier. Simon, um, even over dat, uh, dat, die essentie. Uh, ik begrijp een beetje als ik je zo hoor. Dat je zegt, van ja, nou, je hebt een mentaal uh, deel in jezelf. Hè? Je gedachtes, je, je, je denken. Je hebt in feite ook een gevoel, je mm -hmm. hebt ook uh, lichaam. Maar waar je dan gaat zitten met je essentie, dat is in feite boven die drie. Hè? En dat noem je dan ziel, of hoe je dat noemt, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Dus je gaat in feite boven die ja, je eigen jezelf zeg maar, zweven. En dan vanuit die positie ga je daarnaar kijken en dan. Um, niet, ik wil het niet zozeer erboven noemen. Want nee. het is eigenlijk dat je van binnenin bent. En als je van boven gaat. Dan is het toch meer uh, buiten jezelf. Mm -hmm. Want in feite, je bent het in feite. En wat we met ons mentale doen. Met ons denken. Uh, en met onze emoties. En we, waarvan we denken dat we zijn. Zeg maar het ego. En daarvan nou leven de meeste mensen ook. Maar als je daar achter durft te stappen. Via de ademhaling kun je dat heel makkelijk bereiken bijvoorbeeld. Dan kom je dus bij je essentie. Dat is gewoon van binnen. Zij dus zijn noemt te meer achter. Erachter. Ja, daarachter eigenlijk. Okay, ja. Anders dan wordt het een beetje zweverig. En het is juist helemaal niet zweverig. Het is juist heel concreet. Het is gewoon wat je bent. Oké. Okay. Is dat wat, ja. wat veel mensen ervaren als in je kracht staan? Ja, ja inderdaad. En uh, je kan op een, op een uh, laten we zeggen, een wat valse manier in je kracht staan. Door een bepaalde uh, macht over mensen te hebben. Mm -hmm. Dan voel je wel krachtig. Maar dan heb je dus... Een, een kracht die gebaseerd is op illusie. Want je kunt geen macht over mensen hebben. Alleen een spelletje daarvan hebben. Mm -hmm. Maar echt in je kracht staan, dan laat je iedereen in zijn waarde. En tegelijkertijd voel je gewoon dat je bent wie je bent. En van daaruit kun, ja, kun je bijvoorbeeld... Uh, heel leuk gaan ondernemen op een hele vrije... en uh, creatieve manier. Nou, dan weet ik wel dat als ik in mijn kracht sta... dan, dan stroomt het veel meer. Hè? Dan, dan uh, voel ik me veel beter. Mm -hmm. En dan uh, gaat het ondernemen ook uh, makkelijker. Hè? Ja. Als ik echt in mijn kracht sta... dan, dan bellen meer mensen ja voor werk, hè, om, om klant te worden bij mij of wat dan ook, dan als ik totaal niet in mijn kracht sta. Is ja. dat een beetje... Ja, dus zo, kun je, zo kun je dat ja. inderdaad zien. En, uh, um, er zijn sowieso ook mensen die niet helemaal in contact met een essentie zijn en die toch heel erg in de kracht staan. En dat is uh, ook heel erg mooi en uh, uh, het is de kunst om echt helemaal zonder wat voor uh, illusie dan ook of zonder wat voor mentaal spel dan ook steeds verder bij jezelf in, in je kracht te komen. En naarmate je meer bij jezelf in je kracht komt ga je ook steeds meer de spellen herkennen die je aan het spelen bent. Hmm. Omdat het steeds meer licht op gaat schijnen laten we, laten we zeggen licht. En je zegt een aantal keer heb je al over gehad spellen die, die je aan het spelen bent. Ja. Wat bedoel je daarmee? Dat is misschien inderdaad een beetje een, uh, een brede term. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat je um, dat, dat we leven vanuit ons vanuit ons hoofd als je geboren wordt uh, maak je dingen mee waardoor je allerlei patronen gaat ontwikkelen vanuit je hoofd en dat is de manier hoe we gaan leven en hoe we de werkelijkheid waarnemen het is alsof we een bepaalde bril opzetten en een heeft een, een roze bril op en de andere heeft een groene bril op en de andere weer een, een zwarte bril zelfs mm -hmm. en op die manier neem je de werkelijkheid waar en je denkt dat dat echt de werkelijkheid is en voor jou is dat ook zo, maar het is alleen maar het spel wat jij speelt, het is alleen maar de keuzes die jij maakt door jouw overtuigingen die jij hebt ja, en ja overtuiging. Je noemt het ook wel eens overtuigingen. Ja. ja. Ja, en als je dan dus zegt: Op een gegeven moment krijg je het bewustzijn en valt er een kwartje van dat je denkt: van, hé, die bril die ik op heb, dat, dat neem ik wel waar, maar dat ben ik niet echt. Dat is een spel wat ik speel, ja. zoals ik het dan noem. Ja, dat valt me ook op dat iedereen altijd zijn eigen waarheid heeft. En twee mensen kunnen ruzie hebben en beide hebben gelijk. Dat vind ik zo, vind ik zo grappig. Ja, dat klopt. Ja. ja. Dat is ook wel leuk. En hey, we gaan even naar. Uh... De, je hebt, je hebt twee, twee cd's meegenomen met, uh, met muziek mm -hmm. en je mag hem even zelf uh, introduceren ja, dit zou een, een nummer die ik lekker vind klinken dat is uh, The Black Eyed Peas en die hebben een liedje geschreven dat heet uh, I Got A Feeling geniet er lekker van mm -hmm. Tonight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 That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Fifth. Turn nice that night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Spin it up. Go out and smash Smash it. Like on my car. Like on my car. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it Call. Fill, Fill up my cup Drink. Mazda talk. Look it. at her dancing. Move it, move Just it. Just take it.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 shot, body rock, rockin' don't stop. stop, stop. En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Simon Botman. Hij coacht bedrijven op een geheel nieuwe manier. En we gaan het in dit blok hebben over... ...coachen van bedrijven aangevuld met een praktijkvoorbeeld. Um, nou, Herman is al aangeschoven. Hij zei van, ja, ik ben mijn huis nog steeds aan het verkopen. En toen kwam hij eigenlijk op het goede idee om... Uh, ...nou, eens even jouw huis in het licht te zetten. Zodat je in no time jouw huis gaat verkopen. Dus we hebben een soort praktijkvoorbeeld. Simon gaat... Jouw begeleider Herman? Ik heb altijd al een praktijkvoorbeeld willen zijn. Dus. <laughs> <laughs> Dit is je <die> kans. <laughs> dus ik geef jou, uh, jullie allebei de ruimte. En, uh, nou, Ik ben benieuwd. Misschien belt er straks nog iemand naar de studio die jouw huis wil kopen. Ja, Simon, ga je gang. Nou, leuk. Um... Uh, hoe ik hierop kom, ik heb het, uh, wat we gaan doen in feite, je wilt jouw huis verkopen en uh, wat we gaan doen is, we gaan jouw huis heel mooi maken, energetisch. Zodat mensen die ermee die in contact komen, ja. dat die er een heel goed gevoel bij krijgen en uh, dat ook de juiste personen, wat je zelf net eigenlijk al noemde in de pauze, dat de juiste personen die echt bij het huis past, hier komt en dat het gewoon uh, makkelijk gaat lopen. Ja, ik heb uh, veel kijkers, uh, moet ik mm -hmm. zeggen, soms mensen voor de tweede en derde keer met bouwkundigen erbij. ja. En uh, ja, dus naar mijn idee kan het nooit zo lang meer duren. Alleen ja, ik heb dus het gevoel dat de juiste persoon voor het juiste huis moet zijn. Ja. En dit, dit huis vraagt gewoon om een, uh, om, om, een, om een goed persoon. Het geeft bescherming. Ja. En uh, je kan er allerlei dingen mee doen. Dus. Oké. Okay. Nou, we gaan de luisteraars thuis, die kunnen er ook in meedoen natuurlijk. Je kan, uh, mocht je een huis verkopen op dit moment, kun je gewoon helemaal in meespelen. Maar dat hoeft niet per se een huis te zijn. Dat kan ook een fiets zijn of een auto. Wat je wilt. Als je iets wilt verkopen, doe gewoon lekker in mee. En uh, nou, ga even lekker ontspannen zitten. Als je wilt, kun je je ogen sluiten. Want het gaat erom dat je contact maakt met jezelf. Want van daaruit heb je eigenlijk contact met alles om je heen en met alle mensen om je heen. En dan kun je gaan spelen wat je wilt. Dus we zijn eigenlijk een soort radiootjes die continu een signaal uitzenden. En uh, dat signaal kun je uitzenden op het moment dat je dus dat contact hebt. Nou, Herman, ga maar even ga maar voelen in je huis. Ja, dat doe ik nu. Ja, mooi. En... Ga er maar helemaal in zitten. Dan ga je die hele energie erin in het hele huis. In, in de tuin erbij eventueel. Mm -hmm. En maak hem helemaal mooi. Je kan eventueel een bepaalde, een bepaalde kleur erbij gebruiken die je goed voelt. En dan ga je helemaal jouw gevoel erin brengen. En geef er liefde bij. En, en bepaalde energie waarvan jij een goed gevoel hebt. En dat kunnen jullie thuis ook doen natuurlijk. Nou, en dat gevoel wat je dan creëert, dat straal je uit naar alle potentiële kopers. En dat kan zijn binnen Nederland. In jouw geval zal het waarschijnlijk binnen Nederland zijn, maar misschien wel binnen de hele wereld. Misschien dat iemand uit Afrika wel in Nederland wil komen wonen. Dus pak gewoon het gebied wat je wil hebben en um, zend het signaal uit naar het hele gebied wat je wilt bestrijken. En naarmate je het meer, meer laat groeien, wordt het niet zwakker. Het blijft gewoon even sterk en misschien wordt het nog wel sterker gaan weg. En het belangrijkste hierbij is altijd dat je het heel erg voelt, dat je het ervaart van binnenuit en dat je het meemaakt. Niet denken, maar voelen. En je kan ermee spelen, je kan uh, bijvoorbeeld ervaren dat het een bepaalde zon is die straalt naar alle mensen of dat het bepaalde druppels op bepaalde mensen uh, signalen geeft. Dat kun je ermee doen wat voor jou goed voelt. En dat is ook het belangrijkste bij het hele creëren, ook in het nieuwe ondernemerschap. Dat je, dat je het doet vanuit je verbeelding en vanuit je plezier en, en niet zozeer vanuit starheid en vanuit uh, proberen, dingen proberen af te dwingen, maar meer vanuit het genieten en vanuit het creëren vanuit je hart en vanuit je creativiteit. Hoe gaat het Herman? Ja, ik voel me prima en ik heb de heilige overtuiging dat gewoon de juiste persoon voor dat huis komt. Nou super, dat is het, het is enige echt, wat belangrijk uh, is. Ja. Ja, nu doen we het vrij snel, omdat we niet zo heel veel tijd hebben, maar thuis kun je het gewoon een keer op je eigen gemak uh, even lekker de tijd ervoor nemen en ermee gaan spelen. En dat kun je ze vaak doen als je wilt. Mooi, nou okay. uh, wie weet. Nou, gefeliciteerd met de verkoop alvast Herman. Dankjewel. Uh, <laughs> Goed, dankjewel. En Herman, okay. hou ze op de hoogte van je, van je verkoop van ja, het uh, huis. ik zal het op de ja, hoogte. Ja, ja. Ja. En luisteraars, ik had je eigenlijk nog niet helemaal niet geïntroduceerd Herman, maar dat is de mede-presentator Herman... Uh, die, nou, die ook hier regelmatig voor de microfoon zit. Regelmatig op onregelmatige tijden. Op eh, aanwezig. Tijden. ja tijden. Ja, ja. ja. Oké, okay. okay, dankjewel. Nou super Herman, bedankt. Okay. Hoe vond je dat Simon om, om dat zo te doen? Zo even een korte tijd? Ja, ik vind het altijd heel leuk om te doen. En daarom heb ik ook mijn beroep ervan gemaakt. En uh, je noemt het overigens uh, adviseur. Het is meer inspirator eigenlijk. En, uh, want een adviseur die vertelt eigenlijk hoe je dingen kunt doen. Mm -hmm. En een inspirator die, die uh, laat het jezelf doen. En dat is ook wat ik doe bij ondernemers. Dat, ze, dat ik hun eigen creativiteit en eigen potenties naar boven haal. Zodat ze zelf de sleutel hebben om het helemaal te laten groeien. Ah, prima. Dus maar, maar het voelde wel goed om het zo bij Herman ook te doen. Ah, mooi. Ja. Nou, inmiddels is Tony weer uh, aangeschoven. Hoi. Welkom terug, uh, Ja, Tony. ik ben weer terug. Ja, je had geen huis te kopen. Dus, uh... Nee, ik had wel iets anders te koop. Dus dat heb ik, uh, ik meegedaan. Ah, oké. Okay. <laughs> ik heb wat nice. anders te koop. Ik had wel even een vraagje over dit, uh, Simon. Want hij wil zijn huis natuurlijk ook snel verkopen. Ja, is het ook mogelijk om te zeggen en te wensen dat je dat binnen een maand verkocht moet hebben? Je kan wensen wat je wil natuurlijk. Alleen is een wensen op een tijd bestek. Dat komt in feite uit je mentale level. Je hoofd wil graag dingen snel hebben. Mm -hmm. En vanuit je essentie maakt dat niet uit. Vanuit je mm -hmm. essentie laat je het gewoon gaan zoals het gaat. En dan komt het op het moment wat voor jou het beste is, komt het naar voren. En dat kan binnen een uur zijn. En dat kan pas over een aantal maanden zijn of misschien nog langer. Maar in principe, als jij gewoon de energie aan, aan het werk zet en, en uh, gewoon de ruimte geeft om te creëren, mm -hmm. dan kan het heel snel gaan. En daar moet je op vertrouwen. En op het moment dat jij met je hoofd zegt, ik wil het binnen die tijd hebben, dan leg je al een bepaalde belemmeringen erop. Een bepaalde uh, gedachten. En dat, dat belemmert de creativiteit al. En dan stap je, dat je dat uit dat je is. essentie eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, dan ga je mentale stuk in. Dan ga je mentaal ik, in. En heb ik nog een vraagje, Simon? Je bouwt een energieveld op. Stort dat ook niet in elkaar na een dag of zo? Of twee dagen? Hoe nee. hou je dat hoog? En... Je hoeft het in feite niet hoog te houden. Op het moment dat jij een energie uh, creëert. Zoals bijvoorbeeld de energie voor het huis. Of wat dan ook. Uh, uh -huh. Dan is het gecreëerd. Dan is het er. Wat je vervolgens wel kan doen is het tegenhouden. Dus als je gaat twijfelen. Dan is die energie wel het universum ingestuurd. Uh -huh. Maar als jij daar gaat twijfelen. zet je een muur op. Zodat het niet, zodat het niet terug kan komen. Okay. En als jij in vertrouwen blijft. Dan kan het gewoon weer terugkomen bij jou. De, de reacties erop van het universum. Ja. Dus een creatie die uh, zal niet invallen, want die is gewoon gecreëerd. Je kan hem zelf wel weer ongedaan maken door iets anders uh, te creëren bijvoorbeeld. Ja. Of door te twijfelen of zo. Of, of, of, of niet in te geloven. Hè? Dan, ja, nou dan, hou je dus, dan blokkeer je ja. het dus. Dus Dan is het wel nog steeds uitgezonden. Want op het moment dat jij weer gaat vertrouwen, kan het wel weer bijkomen. Maar de creatie die is er wel. Okay, ja. Ja. We gaan even naar, uh, naar de muziek. Uh, en na de muziek gaan we het hebben over kenmerken en mogelijkheden van het nieuwe ondernemen. En we gaan nu luisteren naar Celine Dion met Destin. Mensen, uh, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Simon Botman, en hij coacht het bedrijf op een geheel nieuwe manier. We gaan het in dit blok hebben over kenmerken en mogelijkheden van het nieuwe ondernemen. Maar uh, ja, eigenlijk kwam er ook nog een vraagje boven tafel, Tony, uh, in de pauze. Ja, in de pauze. Stellen, ja, precies. In de pauze hebben we hier altijd de leukste gesprekken, melden wij wel eens. Hm. En wat mij uh, als vraag naar boven komt, in hoeverre kan en mag je hier, uh, is natuurlijk een verkeerde vraagstelling, mee manipuleren. Want ik denk, als ik jou iets wil laten doen, dan stuur ik gewoon positieve energie naar jou en dan koop jij mijn huis. Ja, dus het, het neigt ook een beetje naar waar ligt de verantwoording en hoe zit het met manipulatie? Nou ja, dat is het leuke. Er, er is geen manipulatie mogelijk. Omdat uh, op het moment dat je gaat manipuleren, dat is, het, dat is toch iets van, vanuit het mentale niveau. Oh, yeah. Want vanuit je essentie heb je geen behoefte om anderen te manipuleren. Dan, dan wil je gewoon zelf creëren en uh, heb je volledige respect voor iedereen en voor alles. Oké. Okay. Dus manipulatie is sowieso iets wat op mentaal niveau plaatsvindt. En daar is een hele lage creatieve kracht. Mm -hmm. En dan blokkeert die energiestroom weer. Ja, ja, dus je kunt wel creëren op mentaal niveau. Daarom, daarom creëren we ook wel als mens zijnde. Mm -hmm. Alleen is de kracht veel lager omdat je inderdaad uh, heel veel energie blokkeert. Oké. Okay. Dus dat is het, het mooie ook eigenlijk. Het is meteen een systeem wat zichzelf... Uh, ja eigenlijk uh, handhaafd, doordat alleen alleen positieve dingen die of positief is er is geen positief en negatief maar dingen die vanuit je essentie komen en, en op liefde gebaseerd zijn laat ik het zo zeggen uh, alleen die hebben vatbaarheid om uh, gecreëerd te worden. Het is een hele vrije energiestroom met een vrije keuze. ja ja. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik kom dan meteen bij die zwarte energie, hè, van, die, van, ja. die, van, die, van die pennetjes in die, in die lichamen, voedoe. Ja. Hoe zit dat dan? Want, uh, of is dat een hele rare vergelijking? Nou, nee, ook dat, ook dat is mogelijk. En uh, dat heb ik plaatsgevonden volgens mij in het verleden. Ja. Ik okay. zeker, ik ben er niet bij geweest. Dat bestaat volgens maar... mij nog steeds. Ja, dat denk ik ook wel. En, maar dat is dus wel uh, voornamelijk mentaal. En daardoor, uh, het is misschien wel mogelijk tot een bepaald niveau, maar uh, het, het heeft een vrij laagkracht. Laagkracht? Ja. Ik begreep dat zelfs mensen half uh, echt ernstige ziektes konden krijgen zo, ja? daarvan. Ja, ik weet het niet dat het zou kunnen, maar, maar ja. dat is in ieder geval niet vanuit de essentie dan. Nee, dus als mensen vanuit de essentie kunnen doen, dan kunnen ze niet, uh, niet manipuleren. Nee, die behoefte en, uh, heb je sowieso niet. Want waarom, waarom zou je een ander manipuleren? Nou ja, als je Herman een uh, week eerder zijn huis kan verkopen, dan uh, is hij ja, wel uh, bereid toe. Op het moment dat jij op essentieniveau zit, besef je dat het niet uitmaakt hoe snel het gaat. Ja. Omdat jij gewoon altijd datgene wat je nodig hebt, zal er voor je zijn. En als je niet op essentieniveau zit, dan werkt het niet, hè? Dan werkt het wel minder. Dan werkt het veel minder. Ja, ja. oké. Okay. Nou, prima. Het komt dan een beetje neer op, uh, hoe is die, die, die bijbel zit ik weer? Ik ben hem even kwijt. Dus? Doe, geen, doe geen kwaad wat je zelf ja. ook niet gedaan wil hebben. Ja. Doe en een ander je... niet. Ja, en als je vanuit je essentie, vanuit je hart werkt, begrijp ik van Simon, dan kun je niet anders dan goed doen. Ja. Anders doe je zelf kwaad en dan, dan werkt het niet. Dat begrijp ja. ik uit jouw ja, verhaal. Ja, ja, dat klopt. Hey, we hadden als, als blok kenmerken en mogelijkheden van het nieuwe ondernemen. Wat zijn zo de kenmerken en, ja, van het nieuwe ondernemen? Um, nou, een belangrijk kenmerk is dus dat je gebruik maakt van de, de krachten van het universum. Uh, dus je laat eigenlijk de universum het werk voor jou doen. De energieën die zet je aan het werk en die gaan voor jou aan de slag. Dus je bent eigenlijk een manager, uh, nog veel meer dan dat je altijd uh, geweest bent. En veel uh, wat breder, op een breder vlak. Dus uh, bijvoorbeeld je wilt, uh, je wilt iets verkopen, dan kun je een energetische advertentie maken. En die energetische advertentie of een, of een energetische e-mail, hoe je het wilt noemen. Die stuur je het universum in, wat we eigenlijk ook met het huis net een beetje deden. Maar dan kun je nog veel meer uh, op de zakelijke kant, ook uh, op allerlei manieren kun je dat toepassen. En van daaruit zend uh, je eigenlijk signatisch naar, naar je klanten toe van nou, dit is mijn product of dit is mijn dienst en kom maar als je behoefte hebt. En dat, dat is een voorbeeld van hoe je kunt werken vanuit, uh, vanuit het nieuwe ondernemerschap. Ja, en het nieuwe ondernemen, dat is in feite wat jij doet, hè ja, voor de goede ja, orde. Ja, klopt. Ja. Dus uh, ondernemen vanuit je essentie, dat is hetzelfde als het nieuwe ondernemen. Ja, in mijn ogen is dat de ondernemen van de toekomst. Ik denk dat uh, de beperkte manier van ondernemen die we nu kennen, wat eigenlijk de gangbare manier is, die is, die is gewoon te beperkt. En mensen worden het toch steeds meer bewust. Bijvoorbeeld advertenties die je nu in de wereld ziet... Uh, zijn heel vaak lege advertenties die dingen beloven die helemaal niet kloppen. Mm -hmm. En dat heb altijd heel goed gekund. Want als het plaatje er leuk uitziet, dan geloven de mensen dat wel. Mm -hmm. Maar nu ervaar je steeds meer dat mensen echt gaan voelen... van, nou, dat is toch niet waar wat ze vertellen. En dan, dan werkt het ja. niet meer. Dus je moet echt gaan menen van, nou, met oprechtheid en met authenticiteit wat je, wat je verkoopt. Ik merk dat ik bijvoorbeeld bij Sterreclame... ik weet niet hoe het bij jou, Tony... maar dat ik al, al wel helemaal al afsluit... Van ja, dat is toch niet waar. Dat is toch niet waar. Precies. Ik weet toch niet wie je kan vertrouwen. Ja. Weet je wel? Ja. Dus We zijn al dus te vaak in de maling gekomen. Ja, geromen. precies. Ja, dus ja. dan, dan ja. heeft het ook eigenlijk uh, ja, weinig zin. Ja, on, in onbewuste zal het wel wat doen. Hè? Als je continu uh, drift uh, ziet dan, en je loopt langs de schappen, dan pak je toch weer de drift aan een ander wasmeer Ja, en daarom, daarom werkt het maar, ook. Want zolang je zelf niet helemaal bewust bent, dan krijg je toch onbewust die prikkels. En daardoor werkt het even goed. Ja. Ja. Maar op het moment dat jij bewust wordt van jezelf en van wat je doet, dan denk je van nee ja, dat is wel ook die prikkels. Maar ik kies er helemaal niet voor, want het klopt niet wat ze zeggen. Ja. ja. En je, zei het ook, je had het ook over een advertentie. Nou, dat heb ik, Jij coacht mij ook. Hè? Ik mm. heb ook een bedrijf. Gewoon uh, grappig. De eerste contact die wij hadden. Die zei van oh, kom, we gaan even een energetische advertentie zetten. Ik zeg energetische advertentie zetten. Moet ik daar nou... Um... Nou, uh, zie het uh, was een nieuwsbrief hè, eigenlijk. Die ik dan rondstuurde. Ja. En uh, zei van nou, ga, die, uh, ga maar uh, ademen. Uh, zoals je dat net ook met Herman gedaan hebt. Mm. En uh, zet die nieuwsbrief maar voor je en ga daar maar naar ademen en maak die nieuwsbrief maar groter. Eerst groter dan je huis, groter dan uh, op een gegeven moment Zandvoort, Nederland. Nou, mijn doelgroep is dan Nederland en België. En inderdaad, er kwamen dus inderdaad veel meer reacties uh, los. Ja, dat was heel mooi. Dat is echt heel grappig. Ja. Nou, dat is een, was een kwartiertje werk of zo. Ja. Dat is echt heel uh, leuk. Ja, en ja. Dat, dat is het mooie ook, want uh, dat is ook weer een punt waar we natuurlijk als onderneming in geloven. We moeten keihard werken om uh, goed te kunnen verdienen. En uh, het werk wordt eigenlijk meer spelen, en het is niet zo. Kijk, je hoeft sowieso hoef je minder te doen, want je laat het universum voor je werken, maar het is niet zo het geval dat je ook inderdaad minder gaat werken, want je krijgt gewoon meer behoefte om te werken. Je vindt het gewoon leuk om te doen, en dus dan ga je misschien nog wat meer werken, alleen wordt het geen werk meer. Precies. Ja. Je wordt dan gevoed door je werk energetisch. Ja. Want dan is het werk zo leuk dat je denkt: ja, we gaan verder en meer en meer. Ja, je bent en meer. ook in ja. flow, hè? Ja. En dan dat ken ik ook wel. Ik heb wel van, van die momenten. Nou, dan ga je maar door, en dan ben je heel effectief bezig. En, ja. ja. Ja, dus dit, mentaal doorzendingsvermogen is dan niet meer nodig? Begrijp ik dat? Nee, nee, absoluut. Dat, dat werkt ook AVRS. Mm. Op het moment dat jij gewoon een bepaalde barrière voelt... van uh, ik, ik moet het eigenlijk doen, maar ik heb er geen zin in... dan moet je het gewoon niet doen, want dan werkt het toch AVRS. En dan kun je beter gaan kijken uh, wat er dan achter zit. Nou, je mag je tweede nummer even uh, aankondigen, Simon. de onderste. Ja, oké. Okay, dat is een heel leuk uh, nummertje. Uh, er zitten wat leuke teksten in, daarom had ik hem gekozen. Dat is uh, Liquid Skies van Kai Trusted. Thank mm -hmm. you. light in your eyes. I'm here to invite you on a journey to our planet of love and freedom. So, so, so relax your body and open your mind for the melody transmission. beste luisteraars welkom terug bij inspiratie radio vanavond hebben we als gast simon botman hij coacht bedrijven inspireert inspireert bedrijven <laughs> op een geheel nieuwe manier En we gaan het in dit blok hebben over wie is simon botman nou simon vertel eens wie ben jij en ja wie, wie ik ben ik ben momenteel uh, 36 jaar en ik heb twee kinderen van twee en vier en sinds een jaar ben ik uh, helemaal single uh, Ook nou, oh, dames, even, uh, hij is single. <laughs> Morgen uh, staat er een foto van Simon op. De uitzending gemist. Ja, ja. <laughs> heeft je energetisch in de lucht gegooid. <laughs> uh. Kunnen we nou dat horen? <laughs> Herman die zegt dat heb je energetisch in de lucht gegooid. Ik heb, nou, ik heb weinig energetisch wat heb ik heb in de lucht gegooid? <laughs> ja, ik ja, heb wat uh, Doe je dat eigenlijk niet? Nou, ik, ik, ik, ik moet zeggen. Ben echt eigen zelf. Ja, nee, ik vind het eigenlijk momenteel wel erg prettig uh, zo om een tijdje alleen te zijn. En uh, wat er op een pad komt, dat, dat, zie, dat zie, ik eigenlijk wel. En als er, nou mocht er iets naar me toe komen, vind ik het wel leuk, maar. Uh, het is niets dat ik op zoek ben momenteel. Vandaar dat ik nog niet de enige die ze heb uitgestuurd. Oké. Okay. En, en uh, toen we het over de dans hadden voor, voor volgende week. Ja, Richard, vertel. Wat zei hij toen ook weer? Uh, hoewel hij niet op zoek is. Ja, had hij wel interesse of er nou, mooie kijk, vrouwen koele. zouden komen. Dat maar precies. Richard, dat snap ik wel. Honger krijgen heet dat. Oh, Oké, okay, ja. Even ja, kijken wat er te kopen is in uh, Spiritueel Nederland aan vrouwen. En dan, uh, ja, dan slaat dan dan hij zijn slag wel. Volgens mij ging dit over een bedrijfsgebeuren oh, ja. en we hebben het ineens okay. over vrouwen. Simon, vertel het zelf. Ja, nou goed, dan ja, zie je. Ja. Wel, hoor, ja. ja, ik begrijp oh, het. vrij gezellig bij bepaalde... elkaar, luisteraars. Jullie het begrijpen het net, dat. We hebben net gevraagd: moeten we misschien uitleggen wat energie is? En dat is misschien ook wel wat het is dat je bepaalde signalen uitzendt. En dat is, dat is in feite energie. Dus we hadden toch signalen uitgestuurd dat het al hier hierop bracht, blijkbaar. Maar ik zit te denken, jij doet dan met bedrijven, maar je kan natuurlijk net zo goed zo een soort dating site beginnen. Ja, je kan alles eigenlijk doen. Het gaat erom waar jouw interesse ligt. En ik vind het zelf heel erg leuk om in een bedrijf in de weer te zijn. Uh, misschien omdat ik zelf ook uit, uh, uit een bedrijfsgezin kom. En uh, dus dat is ook een stukje achtergrond. Ik ben opgegroeid bij. Uh, mijn vader was wel het eigenaar van een bedrijf. En uh, dus ik heb ook uh, de Harlem Business School gedaan en ondernemersopleiding. Hmm. Nou, en daarna heb ik ook uh, een aantal ja, commerciële dingen gedaan uh, in de verkoop als manager en uh, in de aandelenhandel. En toen uh, vijf jaar geleden ben ik begonnen met mijn eerste bedrijven, omdat ik wilde, ik wilde spelen hiermee. Ik had zelf heel veel dingen, uh, ik ben al tien, vijftien jaar met het, met het proces om, aan het ontwikkelen om mezelf beter te leren kennen en om uh, meer in mijn essentie te komen. En in 2005 voelde ik van ik wil nu echt gewoon mee gaan spelen met de bedrijven. En toen uh, heb ik ook gekozen van laat het bedrijf maar naar me toe komen. Dus ik had toen mijn, mijn, mijn baan was toen beëindigd en ik had nog niks eigenlijk en toen binnen een paar weken kwamen die bedrijven ook naar me toe. En de een was een, een maatpakkenbedrijf. En de andere een, een maatkastenbedrijf. <lacht> <lacht> dus we, uh, voor een aantien. kast van een man, ja, precies. <lacht> ja, nou ja dat combineert goed. te pak in de kast. Nee, maar, dus, maar dat is wel heel erg leuk. Heb ik vijf jaar lang uh, de kasten ben ik eerder mee gestopt En de maatpak heb ik vijf jaar lang heel erg veel plezier aan beleefd. En uh, ook die heb ik op de nieuwe manier dat bedrijf verkocht. Ik heb toen gekozen van uh, laat maar een, een koper komen. En ik heb het, net zoals het huis, heb ik mijn bedrijf heel mooi gemaakt. En uh, aantrekkelijk voor de juiste persoon en binnen 1-2 weken was hij verkocht. Wauw. En uh, dus toen, op dat moment, dus begin 2010 eigenlijk, eind 2009, ben ik echt met dit nieuwe bedrijf uh, dat heet Free Gods, uh, Free g o -D -Z, ben ik begonnen. En uh, nou ja, zo ben ik jou ook uh, tegengekomen, Richard. Ja, bij een party in het COC-gebouw. Ja. Georganiseerd door een nichtje. Ja, klopt. klopt. Ja, overigens ja. Ging dat, was het geen homo-feestje, uh, dames en heren thuis. De goede orde. En wat dan nog? <laughs> en wat dan nog? Nou ja, anders o. denken die dames, ja, ik hoef niet meer te reageren. Want Simon, die is, uh, die ja. is homo. Nee, dat is niet. Um, je hebt een uh, boek geschreven. Ja. En dat is, uh, daar, daar, Daarom was uh, Tony een fan van jou, omdat ze dat boek al uh, had... Heb je dat al een stukje gelezen? Of? Ik had het een stukje gelezen, ja. ja. ja. En, nou, ze vonden het super. Kun je er iets over zeggen? Ja, dat boek het, het is in het Engels geschreven. Het heet uh, The Revolutionary Manual for Future Business and Management. Uh, uh, vertel dat dus, in het Nederlands. De, de revolutionaire handleiding voor de toekomstige zaken en uh, management. Oké, okay, ja. En dat heb ik ook vanuit mijn essentie geschreven. Ik ben ga, gaan zitten en dat ontstond eigenlijk als vanzelf. En toen had ik binnen een maand het boek geschreven. Door alleen maar de, de woorden te laten stromen vanuit mezelf. Zo. En uh, het is inmiddels vertaald dan, uh, in Brazilië naar het Portugees. Zo. En in Afrika wordt het vertaald uh, in, uh, in, die, in die voorkust waar ze Frans praten. Wordt het in het Frans vertaald momenteel. En via Free Gods wil ik ook wereldwijd een soort netwerk ben ik aan het opzetten. Voor allemaal ondernemers die ook op mijn manier werken. Waarbij we dus andere ondernemers kunnen inspireren om op de nieuwe manier te gaan werken. Ja. En dat is heel erg leuk, want je kunt elkaar echt inspireren. We, we communiceren heel erg veel via Skype. Dan kun je elkaar zien en, en horen. En hoef je niet steeds en weer te vliegen naar Afrika en Brazilië. Ja. zo naar antwoord. Of met zijn antwoord, ja precies, dat doen we ook. Uh, we hebben ook okay, heel ja. vaak via Skype contact. Ja. En uh, ik had dus een paar weken geleden ook een, een sessie gedaan uh, via Skype uh, in Brazilië voor een aantal cliënten. En dat is ook in mijn ogen wel een onderdeel van een nieuwe ondernemer: dat je ook gebruik maakt van de nieuwe technieken en dat je daar gewoon uh, mee gaat spelen. Mm -hmm. Ik heb een uh, vraag. Zo'n ondernemer die dit wil gaan doen, waar moet hij aan voldoen? En wat gaat hij tegenkomen? Nou ja, het belangrijkste is dat hij zelf uh, het gevoel heeft van binnenuit... van ja, ik ben klaar voor deze nieuwe manier. Ik wil echt vanuit mezelf gaan spelen en werken. Mm -hmm. En uh, op dat moment uh, ben ik er dan om hem te inspireren... en om uh, hem echt in contact te brengen met zijn essentie. Mm. En uh, uh, ja, hoe doe je dat? Je, gaat gewoon even, je, je kan als je wil, kun je kijken op de website freeguts.com... en dan uh, kun je bellen of mailen. Belen of mailen. Hoe spel je dat, uh, Simon? Um, F-R-E-E... -E. G-O-D-Z. Oké, okay, F-R-E-E-G-O-D-Z.com. Yes. En het staat morgen ook op uh, uitzending gemist. Ja. En je had het toch over een uh, film die je ja. aan het maken bent. Ja, klopt. Ja, ik had toen een boek geschreven en dat vond ik heel leuk om op die manier mensen te inspireren. En toen uh, kreeg ik een gevoel van ik wil eigenlijk meer, ook, meer dynamiek erin brengen. En via een film kun je heel dynamisch uh, ja, nog op een andere manier mensen inspireren. Dus daar uh, heb ik ook het universum mee gegooid. En vanaf dat punt kwam ik eigenlijk allemaal mensen tegen die daar ook mee bezig waren. En die dat ook wilden. En nu ben ik dus een script aan het schrijven met iemand in New York. Ook via Skype en met Google Wave. Dat is ook een nieuw, nieuwe mechanisme. Kun je uh, maken we samen het script. En het gaat eigenlijk over de reis van, van wie wij, van ons mensen, van ons, uh, van ons zielen. Vanaf het allereerste begin tot aan waar we nu zijn. Wat we allemaal meegemaakt hebben. En dat is een uh, gechanneld materiaal. En gechanneld materiaal, dat is informatie die via een, uh, vanuit andere entiteiten via een persoon die hier op aarde is gekomen, uh, is het gechanneld. En dat zijn we nu aan het uh, omzetten in een script. En nou, ik heb inmiddels wel contact gehad met een aantal, uh, met een aantal uh, art directors, movie directors. En uh, nou ja, met een aantal mensen die daar, uh, die daar wat mee kunnen. Dus dat laat ik lekker doorspelen. Het zit, uh, klinkt goed allemaal. Ja, ja. Nou, we gaan even naar de volgende muziek. Bos Kegs met Lido Shuffle. Lido missed the boat that day. He left the shack. But that was all We gaan uh, nu afronden. Uh, Simon, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Voor, ik vond het heel leuk om hier zo uh, aan deel te nemen. Ja. ja. Echt uh, leuk dat je er was. Mooi. En uh, nou, ik wens je veel bedrijven toe. Ja. En, ik hoop uh, dat je boek en je film heel veel succes uh, gaat krijgen. Dankjewel. Jij Krijg succes met, uh, met jouw bedrijf en met de radio. Ja, dankjewel. Hm. Ik wil Rob Spruit uh, bedanken voor de techniek. Uh, Bedankt Rob en voor het onderhouden van de prachtige website www.inspiratieradio.nl. En vanavond voor het uitzoeken van de muziek. De volgende uitzending is op zondag 4 juli. Uh, van 8 tot 9 s avonds En we hebben dan Nicolette Rolfsema in deze uitzending. En zij gaat het hebben over Biodanza. En zoals zij dat noemt, Dances for Life. Ook deze uitzending wordt gepresenteerd door mij. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12. En ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren via Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook de agenda bekijken van wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. En wanneer u iets kwijt wil aan ons of wanneer u informatie wil over het huis van Herman, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl. Wij zijn...